10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Bedrijven en instellingen waar het automatische brandalarm te vaak afgaat... terwijl er niets aan de hand is, kunnen een boete krijgen. De brandweer wil met onder meer deze maatregel een einde maken... aan het grote aantal meldingen dat loos alarm blijkt te zijn. Bij twee op de drie meldingen rukt de brandweer voor niets uit. De brandweer gaat eerst met de bedrijven praten... om ze bewust te maken van hun gedrag. Als er daarna toch nog veel loze meldingen komen... kan het bedrijf worden beboet.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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 centen, of ga naar Erivisielive.nl voor een uniek aanbod. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond en welkom op de zondagavond met een terugblik op de sport van vandaag. En van dit weekend mag je ook eigenlijk wel zeggen. Ajax heeft de tweede plaats in de divisie overgenomen van FC Twente. 3-0 werd het tegen VVV in Venlo. En Frank de Boer kon daar alleen maar klagen over de omstandigheden. Ja, zeker. Op koude voeten in ieder geval nog steeds. Want het was niet echt warm. En, uh, maar dat maakt veel goed, die 3-0-overwinning. En uh, ongeveer twee uur naar huis rijden. Als je dan met drie punten gaat, dat, uh, is toch wel lekker zodat ik uh, bespreek ik de divisie met Andy Houtkamp en het was een prachtig WK dit weekend gisteren eigenlijk voor de Nederlandse veldrijders. Maar hier komt Marianne Vos en mooi hoor. Ze maakt een diepe buiging in de richting van dat publiek in Amerika, maar dat moet vooral een hele diepe buiging maken in de richting van Marianne Vos die nu over de streep komt als wereldkampioene. En niet alleen Vos was magistraal. De hele Nederlandse ploeg haalde in totaal drie keer goud, één keer zilver en één keer brons binnen. Dus gaan we zo een maar eens even bellen met de bondscoach Johan Lammerts en het was ook. Ook een prachtig weekend voor de schaatsploeg van Jan van Veen. De schaatsers wisten alle drie overgebleven tickets voor de DK round te veroveren. We komen gewoon om die plekken te pakken en er uh, nou, zijn wel een aantal, aantal andere kanshebbers. En, uh, als je er dan 3-3 uh, uh, pakt, uh, ja, dan ben ik wel ben ik blij. Zometeen een reportage over de sponsorloze ploeg, nog steeds van Jan van Veen. Later een, uh, uh, verder nog aandacht voor de kwartfinale van de Africa Cup en de Super Bowl. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, je hoort het zojuist al in het nieuws. Wielrenner Johnny Hogeland heeft een ongeluk gehad in Spanje. Hij is tijdens een training geschept door een auto, ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Via Goyosa, Bij Alicante is dat. Aan de telefoon nu manager Daan Luiks van vakantieleider DCM. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Uh, Johnny ging trainen, uh, rijdt in een lichtgevende uh, weg en zijn uh, auto die komt van tegenovergestelde zijde en die wil een straat inslaan en die ziet gewoon Johnny over het hoofd. En, en uh, ja, die schept hem gewoon volledig. Ligt helend naar beneden, dat betekent dat hij waarschijnlijk een aardige snelheid had. Nou ja, Johnny Rai heel erg had, uh, heb ik begrepen. Uh, hij wist eigenlijk na het ongeval helemaal niet meer wat er gebeurd was. Uh, langzaamaan komen nu de flutter terug, maar hij ligt inmiddels op intensive care. En uh, ja, hij heeft toch wel heel erg pijn is met de zieke auto daar naartoe uh, dus, uh, ja, wederom voor, voor Johnny natuurlijk een verschrikkelijke tegenslag. Ja, ongelooflijk. Maar was hij alleen het tweede of waren er ploegmaats bij? Nee, hij, uh, hij heeft één klassieker in Frankrijk gereden en hij ging zich nu voorbereiden voor de Middellandse Zee. Hij heeft bijna heel de winter in Spanje gezeten, had daar een huis. Hmm. Uh, dus hij was daar samen met zijn vriendin, die is gelukkig bij hem nu. Ja, de intensive care, zei je, uh, dat klinkt natuurlijk erg slecht. Maar is, is er sprake van levensgevaar? Nee, ja, hij heeft een aantal ribben gebroken en hij heeft heel erg veel pijn aan zijn rug. Uh, en ze willen gewoon zeker weten dat er voor de rest niks aan de hand is. En ze gaan morgen verder met, uh, met onderzoek. Uh, maar hij moest daar wel uh, blijven liggen. Uh, dus wij hopen morgen natuurlijk dat er uh, verder geen complicaties bij komen. Maar en dat konden ze op dit moment zeker nog niet uitsluiten. Ja, het is wel pech hè, voor Johnny Hogeland, Want het is niet de eerste keer dat hij natuurlijk hard en val kwam. We hebben natuurlijk met al allemaal nog in ons geheugen gegrift aan die val in de Ronde van Frankrijk 2011. Ja, naast het feit natuurlijk van alle lichamelijke ongemakken... denk ik dat het ondertussen bij hem natuurlijk tussen zijn oren ook uh, ja, toch wel een hele grote impact gaat hebben... Uh, na, na die val in Frankrijk en nu dit weer... Het vertrouwen op de fiets het lijkt, me, het lijkt me ontzettend lastig. Dus ik heb er ontzettend mee te doen. Ja. Heeft u daar ooit last van gehad eigenlijk, na, na die val, toen eh, die prikkel daar terecht kwam? Ja, heel, heel erg veel. Angst in het peloton en, en allerlei andere bijkomende zaken. Maar dat lijkt, dat lijkt me duidelijk als Zeker. je zo ver gereden wordt, en nu, nu precies hetzelfde. Dus dat is wel heel erg eng. Ja, uh, uh, sterk nieuws dat slaat ook in uh, als een bom, neem ik aan, uh, bij jullie bij de ploeg. Ja, op, op een of andere manier uh, hebben we gewoon heel veel pech en ellende. Uh, en en uh, ja, het begint begin nu weer, uh, vorig jaar natuurlijk Wout Poels in de Tour, het hadden vooral met Johnny in de Tour en, ja. Ja, de de tour, en, en het zijn gewoon valpartijen. Het zijn valpartijen die normaal gesproken als wielrenner gelukkig niet vaak hebben, het zijn wat schaafvonden en je breekt een keer een sleutelbeen en dan houdt het op. Maar op een of andere manier hebben wij een uh, patent op, op, op ernstige dingen en dat, dat baart me zorgen en dat, dat vind ik bijzonder, jammer, erg ja, moeilijk. Oké. Okay. Nou, morgen misschien uh, meer nieuws en hopelijk uh, dan wat beter dan vandaag. Oké, okay, dank wel. Fijne Man uitzending. Dankjewel uh, voor het uh, verhaal. Dankjewel. Manager Daan Luiks over Johnny Hoogland. Hij ligt dus in het ziekenhuis in Spanje op de intensive care gebroken ribben. Goed, ja, dan maar toch over tot de orde van de dag. Uh, wat betreft het voetbal, koplopen Wanneer de divisie zit uh, steviger in het zabel, zadel. Heibel bij FC Twente en uh, Vitesse. En Utrecht ontpopt zich meer en meer als de grote verrassing van dit seizoen. voetbalweekend gaan we doornemen met Andy Houtkamp. Zit hij naast me. Andy, uh, dankjewel dat je hier wil zijn. Uh, hartelijk ja. welkom. Uh, verras genoegen. Verrassing te beginnen. Uh, FC Utrecht, uh, ja, wat gebeurt er allemaal, zeg. Ja. Het is geen eendagsvlieg uh, dit seizoen. Hè? Uh, week in, week uit wordt er goed gespeeld. Het was al bekend dat ze uit goed speelden. Uh, maar ja, vanmiddag, met natuurlijk een, een geweldige toornstra overgekomen van Ado... waar ze bij Ado helemaal niet blij mee zijn. Uh, John, John van Zweden, de, de, een van de suikerooms bij Ado, was furieus dat Ado hem moest laten gaan. Had hem ook graag bij zijn club uh, Swansea ja. uh, uh, gezien. En ja, dat die jongen kan voetballen, dat liet hij toch vanmiddag wel even zien. Het gaat gewoon heel goed met FC Utrecht. En ik vind het ontzettend leuk voor Jan Wouters. Ja, want uh, die heeft in het verleden nogal eens wat over zich heen gekregen. Natuurlijk, uh, dat het niet zo'n beste coach zou zijn. En zijn jaar bij Ajax is natuurlijk een beetje uh, eigenlijk totaal mislukt. Um... Uh, we, we, Waarom ja. speelt Utrecht zo goed? Ja. Vertel eens, wat is het geheim van uh, die ploeg? Op ik plaat? denk toch Jan Wouters. Het is, uh, zoals Ik vanmiddag, ik hoorde vanmiddag... Uh, uh, Beer Krijermaat op de radio. Die had het over Feyenoord. En die had het over spelers. Die bij een club, uh, bijvoorbeeld Ado Den Haag, vandaan komen. Zoals uh, Verhoek. Uh -huh. uh, en die kunnen het dan niet maken bij een grotere club. Voor Jan Wouters geldt eigenlijk hetzelfde. Hij kon het niet maken bij Ajax. Die club was te groot voor hem. Hij zit totaal op zijn plaats met onder andere Robby Alfler aan zijn zijde. Ook een echte Utrechter. Ik denk dat dat toch wel het grote is. Dat is belangrijk is. bij FC Utrecht, hè? Ja. dat je Utrechter bent. Ja, ja dat, ik denk dat dat okay. uh, het hele ei weet is. De, de, de hand van jouw wouters, maar, maar waarom voelen ze goed? Vertellen ze, hun, hun, hun, hun, wat, wat maakt de ploeg zo sterk? Wat je zegt, de ploeg. Het is een team. Het zijn helemaal geen topvoetballers. Het is allemaal niet geweldig. Het zijn geen Maradona's. Maar het is een team dat daar staat. En dat is allemaal de hand van Jan Wouters en zijn uitstekende staf. Ja, nou goed. En dan zijn torst. Dat is gewoon een, een ploeg. Ideaal. Zat je... Ja, je bent Gernd kwijt. Uh, dat vind ik wel jammer hoor. Want die begon maar nee, aardig je begon te, te komen. Die begon te kolijen toch? Ja, maar joh, ik geloof dat ze er dik 2 miljoen voor hebben gekregen. het is winter. Ja, maar goed. Heeft het 3 miljoen gekost natuurlijk. Hè? Ja, maar nou, heb je er toch 2 terug? Um, Utrecht wint dus gewoon met 4-2 van FC Twente. Um, en ja, juist Twente was bekend een verdediging. Ja. Weinig doelpunten te tegen. Waarom lukt dat vandaag niet? Onder andere door de rode kaart ja. van Bengtson. Uh, een heel belangrijk moment. Maar ook weer omdat uh, Utrecht gewoon goed voetbalde. Het was, uh, het We hadden al wat kansen gezien van Utrecht. Uh, ze scoorden en... Ja, je hoeft niet altijd de nul te houden. Dat betekent, als je altijd de nul zou houden... dan word je op je sloffe kampioen. Het kan ook een tegenstander zijn die ervoor zorgt dat jij de nul niet houdt. Er wordt steeds gezet van ja, Twente houdt de nul. Dat kan ook betekenen dat de tegenstander de kansen gewoon niet benut. Maar het is ook een beetje kwijt natuurlijk. Want dit seizoen met het gewoon niet vlotten met je ploeg. Nee. dat. En, en, maakte, 0 -0 en dan nu twee Precies. Zinren. En Brama maakte zich daar erg boos over. Dat iedereen teruggreep naar 2010. Toen werd er heel vaak gewonnen in de laatste 10, 15 minuten uh, van een wedstrijd. En dat gebeurt nu dus niet. Pas niet tegen RKC een tijdje geleden, nog voor de winterstop. Dat was echt zo'n wedstrijd die normaal gesproken twente wint. En dus nu niet. En het is gewoon niet het. ...team zoals je dat in 2010 zag. Nee, uh, wellicht is het ook een gevolg van al onrust. Hè? Uh, die is ontstaan na het afketsen van het transfer van Leroy Ver. Een overgang naar Everton ging niet door. Er verschenen veel verhalen over vers. Een knie zou het probleem zijn. Everton zou plots hem alleen willen lenen. Ver zou een rechtszaak boven het hoofd hangen... ...vanwege een ernstig voorval uit het verleden. Tussen Ja, Hoe ging Twente vandaag om met de affaire Ver? Ronald, hoe, hoe zit het eigenlijk met Leroy Ver? Wordt hij daar met applaus uh, ontvangen? Nou, er is eigenlijk geen emotie, uh, zo heb ik kunnen constateren... vanaf de tribune richting uh, Leroy Ver. Nou hoor ik ook niet alles, omdat ik natuurlijk een, een koptelefoon op heb. Maar ik heb uh, geen negatieve geluiden gehoord. In elk geval uh, vanaf de tribunes richting uh, Leroy Ver. Geen fluitconcerten. Uh, wat dat betreft had men waarschijnlijk toch ook wel het idee... van nou, we gunnen deze jongen. Deze transfer van harta is ook niet heel vervelend geweest over uh, FC Twente. En je kunt uh, nou eenmaal spelers geen ambitie verwijten. Hoe komen die verhalen naar buiten? Daar ja, dat moet je toch eens wat over zeggen.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 Ja, ik bedoel, wie gaat nou zeggen... Uh, wie gaat dit soort verhalen dan vertellen? Ik bedoel, dat is natuurlijk onzin. En, uh... Moet dan maar, eens een maar... in interne onderzoek bijvoorbeeld bij Twente. Wie, wie zou dat dan wel kunnen zijn? Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Ja. Uh, een interne onderzoek.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 Moet je je voorstellen, Leroy Ver, die jongen die ziet een droom in vervulling gaan. Uh, naar Everton. Uh, veel meer verdienen, dat is toch heel belangrijk voor voetballers. En dat gaat op het laatste moment niet door. Als dat niet zo door zou werken, dan is er iets niet goed bij de jongen. Nee. Maar misschien bij Ver, maar dan zijn er nog tien anderen. Ja, maar goed, ik denk dat dat toch dan ook... Je bent één van de elf en één uh, van een team... Ik, ik, ik denk dat het uh, doorgewerkt heeft. En ook het feit dat Chatli uh, geblesseerd is. Ja. Twee hele belangrijke voetballers die dus niet in goede doen zijn. Eén nee. helemaal niet en omdat hij kan spelen. Ja, ja. Aan de andere kant, uh, Twente komt nog goed terug uh, ja. met 10 uh, man, 2-0 achter. Flink geknokt En uh, daarmee lieten ze toch zien uh, dat ze wel kunnen voetballen. Want ja. het is niet zo dat als jij één wedstrijd verliest, dat je niet meer kunt voetballen. Met 10 man hebben ze het heel goed gedaan tegen Utrecht in de tweede helft. Maar... Ja, Utrecht was uh, vandaag gewoon, uh, gewoon beter. En Twente moet je nooit afschrijven. Doen we ook niet. Een andere ploeg waar het er nogal rumoerig is, is Vitesse. Club het Arnhem doet er bijna weer eens eer aan. FC Hollywood aan de Rijn is weer helemaal terug. De film van afgelopen week. Fred Rutte is inmiddels ziek. Net als technisch directeur Ted van Leeuwen. Never a dull moment. Ik hoor net ook van de journalist dat Leerdam niet doorgaat. Die had ik heel graag had ik die erbij gehad in deze periode. We zijn een dag of tien met, met Vitesse in onderhandeling geweest. Die onderhandelingen heb ik gevoerd met mijn collega technisch directeur Ted van Leeuwen. En de algemeen directeur Kazakowski van, van Vitesse zou die moeten ondertekenen. En dat heeft hij niet gedaan.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 En uh, ja, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het hij ziek is en dat uh, wij gewoon als gewoon verder moeten. Hij uh, meldt voor zover uh, Fred Rutte zelf überhaupt iets meldt, dat hij echt ziek is. En uh, heeft ook uh, gisteren naar het personeel waar hij direct mee te maken heeft uh, een sms'je gestuurd. Uh, bedankt voor de beterschapberichtjes. Ik uh, kruip nog onder de wol, want ik heb last van mijn keel. Dan zegt Kuipers, het is klaar. NEC wint de derby, heeft zijn revanche ten opzichte van Vitesse te pakken. Natuurlijk wel wat meer aan de hand, want ja, Fred Rutte, is hij nou ziek of niet? Uh, na die uitspraken, directeur boos, wil niks zeggen. Wat is jouw mening? Altijd de dingen zich uh, afspelen waar ik niet, uh, niet van op de hoogte ben misschien. En dan is het uiteindelijk toch weer Hollywood aan de Rijn. Daar moet jij toch ook wel eens gek van worden? Ja, dat, dat, dat word ik ook wel eens. Ik bedoel, ik ben hier naartoe gekomen. Uh, mijn transfer. Uh,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 Ja, als een echte western gemaakt door Walter Tempelman, deze montage. Ja, Vitesse, een club die moeilijk te doorgronden is. Maar iemand die dat al jaren probeert en daar ook redelijk goed in slaagt... zeer goed zelfs, is Marcel van Roosmalen. Hij schreef namelijk twee boeken over de club. Hij volgt Vitesse al jarenlang. Nu een telefoon. Uh, Marcel, je hebt al heel wat meegemaakt bij Vitesse. Uh, ben je dan nog verbaasd over wat er allemaal al afgelopen weken is gebeurd? Uh, nee, ik, ik ben hier niet echt verbaasd over. Je zag wel aankomen. Nou, ik zou het niet aankomen, maar het verbaast me niet. Vertel eens, uh, trainer Rutte en technische directeur Ted van Leeuwen, allebei ziek. Zijn ze ook echt ziek? Nou, Ted van Leeuwen, naar nou, ik hoorde, liep rond op de club en zag eruit als een vaatdoek, zo werd hij omschreven. Dus die was echt ziek, maar die is zo bang dat hij zijn baan verliest, dat hij gewoon naar het werk gaat als hij ziek is. En bij, bij Fred Rutte is het volgens mij een beetje andersom, die... Uh, die, ja, ik weet niet of hij echt ziek is, maar volgens mij valt het wel mee. Ik denk dat hij gewoon heel erg baalt en gewoon uh, thuis zit. En eigenlijk verwacht niemand daar dat hij ook echt uh, nog beter wordt. Tenminste, dus die indruk uh, krijg ik een beetje. Oké, okay, en weet je dan wat, de, wat, er, wat er aan de hand is? Nou ja, wat, wat, ik, wat ik gehoord heb, is dat uh, Ted van Leeuwen een beetje op eigen initiatief. Uh, over de begroting heen is gegaan met die John Leerdam. Dus of met niet John Leerdam, maar met Leerdam. <laughs> Kelvin Leerdam. <laughs> Kelvin Leerdam. John Leerdam, de uh, oude pva Ja, Dat was ook een politiek. goede spits geweest. Nou, in die Maar dat hij, uh, uh, nou ja, goed, dat hij gewoon meer geld beloofd heeft dan, dan ze ervoor uitgetrokken hadden. En hij is teruggevallen door Jordania? Ja, of door Karselkowski in dit geval. Ja. Dus uh, ja, het was gewoon uh, iets meer dan hij in zijn zak had, zou ik maar zeggen. Ja, en, Maar, maar dan, dat, dat weet Fred Rutte dan toch ook, of, of gaat dat niet nou, zo? Ik, ik weet niet of het zo gaat. Volgens mij heeft Fred Rutte gewoon gehoord van uh, Ted van Leeuwen van goh, je krijgt die speler erbij. En dat hij dan heel teleurgesteld is uh, dat het niet doorgaat. Ja, en waarom uh, zou Fred Rutte dat dan zo enorm van de daken, daken roepen? Hij kan toch gewoon uh, naar die Kazankowski of, of, of dan wel uh, Jordania toestappen en zeggen wat maak je me nou? Ja, maar, dat nou, maar Jordanias toestappen is ook niet zo, zo gemakkelijk. Want, dan, moet eens vinden, hè? dan moet je hem eerst vinden, Dan moet je hem eerst vinden. nou, dat moet Fred wel echt zoeken af en toe. Ja, ik weet niet waarom hij dat doet. Ik denk dat hij sowieso eigenlijk al niet zo ontzettend blij was met uh, hoe alles gaat bij Vitesse. En dat, dat hij dit aangrijpt om, uh, ja, om, om, ja, om boos te doen. Ja. Dat is mijn uh, visie erop. Kan hij nog terugkeren? Alles kan. Ja, het maar het lijkt, me wel, het lijkt me wel moeilijk. Want uh, wat ik begrepen heb, zijn de spelers allemaal heel erg teleurgesteld dat ze een trainer hebben die na een 4-0 Nederlaag niet mee terugrijdt in de Spelersbus. Dat is natuurlijk wel vreemd. En uh, dat hij niks meer van zich laat horen voor zo'n belangrijke wedstrijd, behalve wat vreemde SMS'jes naar spelers toe. Ja, dus ze krijgen wel echt de indruk dat hij, dat hij weg is. Ja, dus waarschijnlijk willen de spelers hem ook niet eens meer zien. Nou, willen we hem niet zien. Dat, ja, ja. dat, dat ja. zal wel meevallen, maar. Ze rekenen dat denk ik in hun hart niet meer op en ze eisen nou duidelijkheid morgen. Dus nou die zal er dan wel komen op de ja. een of andere manier. Ja. Maar hoe, hoe moet het dan verder met die club, met Vitesse, want hoe komt het toch altijd dat het altijd maar weer uh, ellende geeft? Ja, uh, misschien is het, nu, uh, ja, uh, is het nu ook wel een beetje een, een vreemde constructie allemaal. Met een, uh, uh, met een technisch directeur die waarschijnlijk aan het eind van het seizoen ook weg moet en nog probeert om zijn achtje te redden door zoveel mogelijk uh, dingen te roepen of voor elkaar te proberen te krijgen, terwijl hij al of niet gesteund wordt door die directie. Uh, ja, misschien is de zitten toch een beetje ingewikkeld in elkaar, want voor alles is toestemming nodig voor, van Jordania, maar ja, die is ook niet altijd even bereikbaar. En zo kwakkelt dat maar door. Ja, en dan was een uh, Kazakowski een, een Duitser, als, als directeur, die natuurlijk de... En dan, ja. Niet dat dat iets uitmaakt, maar goed, hij, hij kent de Nederlandse voetbalcultuur misschien ook niet zo goed. Nou, volgens mij mag je ook niet zoveel zelf beslissingen nemen. Dus hij zit daar wel op kantoor. Een soort volgens mij zetbaas. Moet hij met, ja, een soort zetbaas moet je met alles overleggen. En nou. dat, uh, ja, dat uh, zorgt ook voor de nodige misverstanden. Nou, als ik jou goed beluister, dan uh, moet Vitesse in ieder geval binnenkort op zoek naar een nieuwe trainer. En misschien ook nog een nieuwe technisch directeur. En ja. dan moet dan een, een, een Georgier en een Duitser moeten dat gaan oplossen. Ja, dus ja. dat uh, nou. zal weer tot nodige gedoe leiden, nou, dan. Een Spanjaard of een Italiaan dit keer misschien aan... Het uh... zou leuk zijn of een Griek. <laughs> ja, dat zou passen. Dan wordt het een tragedie misschien. Goed, ja. Marcel uh, van Roosmalen, dankjewel voor jouw uh, visie op de zaak Vitesse. Oké. Okay. Ja, en die, uh, wat is jouw visie erop? Uh, moet Vitesse eigenlijk heel snel handelen nu, Er moet nu heel snel duidelijkheid komen, morgenochtend het liefst. Ja, ik vind het een het is hele toch zonde. Wat ze voelden dat toch prachtig. Hartstikke uh, leuk. En uh, Boni komt nu weer terug. Die zijn uitgeschakeld met die voorkust. Vorige uh, week, mooie wedstrijd gespeeld tegen ja, Ajax. Ja, uh, ook een uh, slechte wedstrijd, hè? Voor ja. de Beker. Oké, okay, maar, maar, maar, maar een paar dagen eerder uh, een prachtige Vitesse moet meedoen om de vierde, vijfde, zesde plaats. Laten we wel zijn, het is nog steeds niet een kampioenskandidaat. Ze draaien goed mee. Uh, uh, ik kom weer terug op FC Utrecht. Daar moet je het mee vergelijken. Alleen doet Utrecht het met veel en veel minder geld. Maar ik vind toch dat je het daarmee moet vergelijken. Vierde, vijfde, zesde plaats. Daar moeten ze om Er zijn er eigenlijk maar twee, drie clubs uh, die in Nederland echt kunnen zeggen... wij gaan voor de titel. Dat is PSV en Twente misschien. Ja, misschien Feyenoord er ook nog een klein beetje bij. Maar zelfs dat vind ik al te te hoog gegrepen, om het zo maar te zeggen. Als je kijkt naar, naar hoe het gaat... dan moet je het inderdaad bij die drie ploegen houden. En hartstikke leuk hoor, Vitesse erbij. Maar het is te, zowel aan de top als uh, op het veld te wisselvallig. Ja, dat geldt, uh, nou, gold eigenlijk ook een beetje voor, voor PSV. Ja. Uh, daar lijken ze ondertussen de boel aardig op de rails te hebben natuurlijk. Er wordt heel veel gescoord. De compositie steviger in handen vandaag. Uh, ja, Zijn ze een beetje van die wisselvalligheid af, denk je? Ja, het is nog maar twee weken geleden dat ze verloren van Pek Zwolle. Laten ja. we even wel zijn. Uh, ik vind het een ongelooflijk leuke competitie. En ik, ik droom al een beetje van 29 april 2007. Zo'n geweldig einde van, uh, van de competitie als we toen hadden. Met drie ploegen die op de laatste dag kampioen kunnen worden. Uh -huh. uh, daar lijkt het een beetje naartoe te gaan. Alhoewel, uh, als ik nu naar dit weekend kijk met PSV en Ajax... Lijkt het er een beetje op, maar met hele grote nadruk op lijken... Uh, dat het een, uh, een race tussen die twee gaat worden. Dat Twente een heel klein beetje misschien moet afhaken. We hebben maar twee punten in de laatste drie wedstrijden gehaald. Maar ja, je weet het niet. Nee, het is, maar uh, PSV, tegemoedig. je moet zeggen natuurlijk dat uh, Mertens uh, goed op de was vandaag. Uh, echt in bloedvorm. Ja. Wijnaldum begint te scoren en ja. hoe uh, Lens scoort... Uh, Matafs... Toch ook weer zijn plekje vooral. Heel goed goedballend, ja. ja Wie thans, kan die defensie stoppen? Uh, Pekswolle. Uh, maar dat zullen ze dan moeten doen in de beker. Nee, maar maar alle 73 doelpunten in 21 ja, wedstrijden. Is dat is enorm. een gigantisch gemiddelde. Ja, uh, Ajax uh, staat wat dat betreft uh, al een punt achter. Eigenlijk wel. Uh, op op huh? doelsaldo. Uh, maar... Ik, ik, als ik heel eerlijk ben, een paar weken geleden... voor de wedstrijd tegen Vitesse... iedereen vraagt tegenwoordig helemaal... wie denk je dat de kampioen wordt? Ik had dan gezegd uh, Ajax, dan verliest Ajax van, van Vitesse. Ja, ik zit nu toch weer een zeer sterk PSV te denken. Ik vind ja. ze erg goed voetballen. Ja, en jij kan ook wat vertellen over Ajax... want je was daar ja. vandaag ook regelmatig <coughs> overwinning. Zo komt dat op ons over op uh, VVV vanmiddag, 0-3. Uh, wat viel jou op? Dat het niet goed was, met name de eerste helft. Ik vond Ajax uh, op het middenveld... Uh, het erg moeilijk hebben. Een hele slordige Eriksen gaf wel de paas op, uh, op Siem de Jong... waar de Jong prachtig uit scoorde. En uh, ik heb het vanmiddag ook gezegd... Stefano Denswil, die uh, mooi Zander verving in de verdediging. was ja, uh, Fantastisch. Hele goede voetballer. Sterk, groot. Uh, deed precies datgene wat hij moest doen: Pasen op het moment dat er gepaasd kan worden. En gewoon die bal wegrossen op het moment dat het uh, moet. Ik uh, vond dat. Uh, dat is erg goed nieuws voor de Amsterdammers. Een ja. uh, stand-in voor mooi Zander. Hè? Bijvoorbeeld, maar wat dacht je ook voor het Nederlands elftal? Op termijn een linksbenige centrale verdediger. Heel goed. Kun je al gebruiken. Nog meer op van zaak dit weekend? Nak? Drie wedstrijden na de windstop uh, gewonnen. Acht voor en 0 tegen. Met een gisteren uitblinkende Anthony Leurling. leuk. Als dat goed gaat, want uh, Carnaval komt eraan. Hè? Ja. Vroeger was het zo, daarna was het over. Hè? Ja, ja. NAC. Ado Nak aanstaande za uh, zaterdag. Ja. Kunnen ze daarna gaan feesten als ze die winnen. Andy, dankjewel. En die houdt kamp over het voetbalweekend. Just cut een oldtimer noemen, want ouder dan 25 jaar. The outfield, your love. De finisten van de Afrika Cup zijn bekend. Vandaag werden de laatste kwartfinales gespeeld. Ragnar Niemeijer heeft ze allemaal gevolgd. Ragnar, als laatste plaatsen Burkina Faso zich. Dat, dat, dat klinkt in mij als een grote verrassing. Ja, dat is het ook. Maar ze hebben wel uh, de witte tovenaar aan de, ja, aan de kant staan. Dat is de bondscoach, een Belg, Paul Put. Van verschoppeling tot Burkinese held, schreef, uh, collega, schreef een collega deze week. En dat is eigenlijk een terechte constatering, want uh, hij leidt Burkina Faso inderdaad tegen de verwachting in. Uh, ten koste van, uh, van Togo naar de halve finale, waar geen mens dat had verwacht, er werd wel gezegd. Misschien, misschien is Burkina Faso wel een ploeg die kan verrassen. Dat bleek al in de eerste wedstrijd van dit toernooi. Toen Nigeria op voorsprong kwam in de poolfase. de 94ste minuut toen. Een gelijkmaker in de 94ste minuut moet je nagaan. En dat gaf al aan dat die ploeg vechten wil, iets wil laten zien. En dat geldt ook voor die Paul Putt. Die is in eigen land geschorst na een omkoopschandaal bij Lierse SK. Dat kun je ja, misschien nog herinneren, dat is wel op, een paar he? jaar geleden. Nou ja, goed, er is ooit uh, in uh, ja, de jaren negentig, of in de jaren negentig, uh, volgens mij was het 2007, als ik me niet vergis, of is het al langer geleden? Nou, het jaartal moet je me eventjes... Nee, uh, 2007 was het. Uh, was Er zo'n omkoopverhaal in België met een Chinees, uh, die zou uh, geld hebben betaald aan deze meneer uh, Paul Put. De Belgische bond heeft hem ook uh, geschorst, dat kwam allemaal aan het licht. En uh, een uitzending van een uh, Belgisch televisieprogramma van onze collega's, Panorama. En uh, ja, goed, dus de FIFA, uh, de Internationale Voetbalbond, de Wereldvoetbalbond heeft die schorsing uiteindelijk, hoewel de KBVB, de Belgische bond, dat wel wilde... heeft hem niet geschorst voor uh, ja, de hele wereld, niet wereldwijd. En uiteindelijk is deze meneer opgedoken in, uh, in Afrika, heeft Gambia al eerder naar de Afrika-cup geleid... Ja, en begint dus zo langzamerhand een soort magier te worden in dat Afrikaanse voetbal. En hij wil heel graag ja, uiteindelijk weer aan de slag in België. Dat is eigenlijk mm -hmm. waarom hij ook zo gemotiveerd is om het hier goed te doen. Voorlopig kan dat niet, er loopt nog een rechtszaak. Zijn advocaat wil hem vrijpleiten van alles, later van alles. Maar of dat gaat gebeuren is zeer de vraag. Het is een verschoppeling, maar die presteert dus met dat Burkina Faso ja, uitermate goed. Ja, ook wel bijzonder dat de FIFA hem dan weer niet schorst. Dat is wel, uh, dat zegt me ja, niet zo voor dat... de Wereldvoetbalbond. Nou ja, goed, zover durf ik niet te gaan, maar uh, het is een ingewikkelde zaak. Ik heb er laatst nog over gesproken met onze Belgische collega's, opgebeld en uh, geïnformeerd van wat weten jullie ervan. Hebben jullie nog wel eens contact met hem? Hoe staat het met die zaak? Nou, die hebben hem eind vorig jaar eindelijk weer eens voor de camera gehaald, want eh, eigenlijk wilden zij ook niet zoveel met hem te maken hebben. En dat was waarschijnlijk na nou, die onthullingen ook volledig uh, van twee kanten zo. Maar uh, ja, uiteindelijk wilde de FIFA daar niet aan. En dat gaf hem de kans dus om op een ander plan, op een ander niveau... Ja. zich weer te laten zien, zich te presenteren. Maar goed, Burkina Faso dus na een half finale vanwege... of na een uh, overwinning op Togo. Dat kennen wij natuurlijk van Adebayor. Ja, dat, dat is Adebayor. Adebayor heeft altijd problemen met die Togolese bond. Daar wordt wel eens wat over gepubliceerd natuurlijk. Hij speelt bij Tottenham Hotspur. Dan gaat hij wel, dan gaat hij niet. Hij verdient een bak met geld. Hè. Hij heeft bij Real Madrid gezeten, bij, bij Arsenal, bij, bij Manchester City. En er is ook nog wel eens een verhaal. Die Togolese bond is niet zo rijk natuurlijk. Dat is niet zo gek. Dan loopt er één miljoenenverdiener tussen. En eigenlijk hebben ze dan zoiets bij die bond soms van... nou, misschien kan hij dan ook wel een beetje meebetalen... aan de premies voor de overwinning en zo. En... Ja, goed, Dat soort zaken en, en machtsspelletjes, dat, dat speelt allemaal een rol. De ene keer komt hij wel, dan komt hij niet. Er was er heel veel aan gelegen om hem te halen. DJ Six is daar een bondscoach en ja, die heeft heel erg op hem ingepraat. Hij heeft hem toch zo ver gekregen. En, uh, nou ja, het is dus in de kwartfinales, houdt het op voor ja. Togo. Ondanks de aanwezigheid van Emmanuel Adebayor. Kraker in die kwartfinales was uh, natuurlijk Nigeria tegen Ivoorkust. Uh, Nigerianen hebben zich geplaatst voor de halve finale. Ja, een klein Nederlands tintje nog eraan, dus wel leuk. Kenneth Omero van Adel Den Haag, de verdediger daar, dus nu niet uh, in Den Haag. Hadden ze gisteren overigens aardig kunnen gebruiken, denk ik. Uh, die uh, heeft zich toch in uh, de basis, ja voel je hem, ja, ja. In, uh, in de basis uh, gevoetbald nadat uh, hij eigenlijk het toernooi uh, begon op de reservebank. John Obe Mikkel van Chelsea speelt daar. Ja, en Nigeria, uh, dat verslaat Ivoorkust. En Ivoorkust is al jarenlang het land natuurlijk van ja. DJ Drogba. Um, hij is denk ik de afgelopen tien jaar toch de verpersoonlijking geweest van het Afrikaanse voetbal. De Champions League, vorig seizoen nog gewonnen met Chelsea. En hij moest en zou, en zeker voor zijn land, ook die Afrika Cup een keer winnen. Hij heeft dat land dat ook in oorlog in twee landen is gespleerd, toch altijd bij elkaar gehouden. Een bijna politieke figuur en een, een magische figuur voor dat land, om dat woord nog maar eens te gebruiken. En die wilde graag die beker ook een keer aan zijn land schenken. Hij heeft ook op het WK gevoetbald natuurlijk. Mm -hmm. Het is de vorige keer misgegaan in de finale... Uh, vorig jaar hè, tegen Zambia-penalties. Daarvoor uitgeschakeld naar een flinke veegpartij uh, tegen Algerije. En zo kun je elk jaar uh, een verhaal houden rond ja. de Toch beste Toch het sterren spelers. team, zo'n ja, beetje van Yaya Touré, Colo Touré, centrumverdediger van City, zit zelfs op de reservebank vandaag. Salomon Kalou, de oud eh, Emmanuel Eboué, jarenlang bij Arsenal gevoetbalt. Nu, dacht ik, in Griekenland. Bij Panathinaikos Kossau. In ieder geval, Griekenland. Eh, ja, en Drogba, en ga nog maar even door. Dat is op papier gewoon de beste selectie. En steeds lukt het niet. Ja, en of het voor Drogba natuurlijk nog een keer gaat lukken op zijn leeftijd, 35 ja. inmiddels. Dat is maar zeer de vraag. Waarom... Hij gaf overigens wel de voorzet vandaag bij de Ja, maar waarom lukt het, het vandaag niet? Wat. Uh, Nigeria. Nou ja, ze, ze hebben wel het, het, het betere van het spel gehad. Uh, ze hebben wel het spel moeten maken. Dat heeft Nigeria ook wel zo uh, bedacht, denk ik, van tevoren. Ze uh, hebben ook wel mogelijkheden gekregen. Maar Nigeria speelde op de counter en dat hebben ze goed gedaan. Dat is effectief gebleken. Uh, ze komen voor na 43 minuten. Uh, Emenieke maakt het doelpunt voor Nigeria. speler die in Rusland actief is. Uh, ook al niet zo'n lekker moment voor die focus natuurlijk. Dan wordt het wel gelijk via Sheikh Tioté. Eigenlijk vlak na de rust. Vijf minuten gespeeld in de de tweede helft. Een kopbal. Nou, dat wisten ze bij Twente niet, want daar heeft hij ook gezeten. En nu bij Newcastle United. Ja, en dan gaat het twaalf minuten voor tijd, gaat het toch fout. Uh, de bal wordt uh, van richting veranderd. Uh, een doelpunt. En dan is de droom toch over voor Ivoorkust. Ja. Wel de meeste de bal gehad, maar niet het meest gescoord. Goh, dat uh, kennen wij ook nog wel eens een keer van de Nederlands elftal. Um, <laughs> ja, geen Zuid-Afrika, geen Marokko, geen Ivoorkust. En nu halve finale. Mali-Nigeria, burkina Faso tegen Ghana. Ja, op voorhand zeg je dan, dat wordt een finale tussen Nigeria en Ghana. Kana. Ja, nou ja, er is al meer gebleken dat, uh, dat er verrassingen in de lucht hangen tijdens dit toernooi. En dat is eigenlijk altijd wel op de Afrika Cup. Ach, is dat niet op alle grote voetbaltoernooien zo? denk eens terug aan afgelopen zomer. Er zijn altijd verrassingen. Uh, het EK heb ik het dan even over. Maar Nigeria tegen Ghana is natuurlijk helemaal geen finale waarvoor het Afrikaanse voetbal zich hoeft te schamen. Uh, Nigeria, ik heb al een aantal namen genoemd die daar spelen. Dat, de grote tijd van Nigeria is een klein beetje geweest. Dat zit nog wel een beetje in het collectieve geheugen. Mm -hmm. Vanwege een aantal goede wereldkampioenschappen. Ghana had uh, in 2010 de halve finale kunnen halen. Uh, gemiste penalty toen van Asamoah um, Ja, Ze stonden op de drempel. Uiteindelijk werd dat Uruguay in de halve finale tegenstander van Nederland. Ja, had Het eerst Afrikaanse land kunnen zijn in de halve finale van een week aan voetbal als die strafschop er toen in was gegaan. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Maar als dat inderdaad nigeria Ghana wordt dan is dat in principe een hele mooie finale. Volgende week zondag. Misschien spreken we elkaar dan alweer. Oké, okay, Ragnar Niemeijer, dankjewel voor dit moment. Dan gaan we naar het wielrennen, naar het veldrijden om precies te zijn. Drie van de Vier wereldtitels, en zilver, en brons. Een prachtige oogst voor bondscoach Johan Lammerts... bij het WK-veldrijden in Louisville. Nu aan de telefoon. Johan, goedenavond. Goedenavond. Ja, sorry voor jouw middag natuurlijk, want je bent nog in de States. Uh, ja, ben je al een beetje wakker geworden uit die prachtige droom? Ja, ja hoor. Ja, uiteindelijk is het toch uh, ja, ook weer realisme vandaag. We moeten alles weer uh, opruimen en morgen terugvliegen naar Nederland. Dus... Uh... Wat dat betreft hebben we al een klein feestje gevierd. Ja, maar, maar uh, ik ben zeggen, wel, wel terugvliegen met een aantal medailles in je koffer. Ja, zeker. Dus dat is wel lekker. Uh, laten we de resultaten even doornemen. Vos natuurlijk ongekende overmacht. Weer een prachtige titel, haar zesde al. Maar, maar ja. geen verrassende, daar kon eigenlijk alleen maar tegenvallen, zou je bijna zeggen. Nee, nou ja, dat, dat, dat is misschien waar. Maar aan de andere kant is het wel zo. We hadden ook al stevige concurrentie. En uh, ja, ik denk dat het voor... Uh, Katie uh, ja, was het niet het ideale uh, weersomstandigheden. Dus uh, wat dat betreft, uh, nou ja, toen dat allemaal bekend werd... Uh, toen was natuurlijk Marianne wel de, de, de grote favoriet. Ja, maar dan, dan zo heersen, dat is wel ongekend, hè? Ja, nee, dat is uh, nog niet vaak gedaan. En, uh, ja, Je ziet dat ze van ongekend niveau is. En, uh, kan je er nou, nog een enorm van genieten? Ja, absoluut. Zeker. Ja. ja, het is gewoon geweldig. Ja. Dan de, de, bij de mannen, uh, Lars van der Haar, eerste jaar meteen op het podium... samen met zijn idool, hè, Sven Nijs. Ja, ja. Is, is, was dat nog een verrassing voor je? Nou, ja, dat was wel enigszins een verrassing. Wel zijn uh, parcours ook uh, natuurlijk met die omstandigheden. Ja, dat wel enigszins, maar het was toch echt wel lastig. Maar uh, ja, je hebt een aantal verwachtingen. En uh, goed, Mathieu van der Poel en Marianne Volsta waren misschien zeker titelkandidaten... Maar dat, uh, dat Lars uiteindelijk op het podium komt, ja, dat is, uh, is ongelooflijk, dat is geweldig. Dus, uh, ja, dat kun... was natuurlijk uiterst tevreden over. Ja, wat kunnen we nog van hem verwachten? Dat gaat er groter worden. Nou ja, goed, dat is misschien nog wat te vroeg om dat allemaal te roepen. Maar uh, ik denk dat uh, ja, de ontwikkeling uh, die gaat goed en uh, ik denk dat die de toekomst heel veel mogelijkheden heeft. Maar het moet er allemaal uh, nog gebeuren, laten we het zo stellen. Ja, uh, maar is hij wel de verrassing van dit WK voor jou? Uh, nou, niet helemaal verrassend, maar uh, ja, toch, dat hij een medaille pakt, ja, dat, dat is wel verrassend, vind ik. Ja. En, uh, zo snel al op dit niveau, nou, dat vind ik, uh, vind ik geweldig. Ja, dat is prachtig. Uh, uh, Mathieu van der Poel, je noemde hem al, dat, dat verwacht hij ook een beetje. is natuurlijk ook van een hoog niveau in zijn uh, leeftijdsklasse bij de junioren. Uh, maar ook nog eens een keertje zilver pakken met Martijn Budding. Ja, zeker. Ja, nou ja, dat, dat toont dat we in ieder geval goede jeugd hebben. Ja. En, uh, dat is ook wel eens anders, anders geweest, heeft, he? is de toekomst uh, ja, is, is rooskleurig. Worden die Belgen al een beetje zenuwachtig? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar uh, op zich uh, kijken ze wel met, uh, met jaloers blik naar uh, onze resultaten. Hè? Uh, en, en dat was niet alleen dit jaar, maar dat was ook vorig jaar het geval. Toen we ook drie wereldtitels pakten. Ja. Maar uh, ja, in de breedte groeien we ook nog steeds. Dus, uh, en er komt zeker ook uh, vanuit uh, ja, daar onderaan uh, bij de Nieuwelingen komen ook weer nieuwe renners op. Dus wat dat betreft ziet het er allemaal gunstig uit. Ja, uh, bij de junioren klopt dat? Ze hebben aangegeven, geloof ik, door te gaan hè, met veldrijden. Ja, dat klopt. Ja, ja Dus dat, dat is ook wel weer uh, het dilemma van vele uh, veldrijders. Van... Vaak is een veldrijder ook een goede wegwielrenner. Van blijf ik veldrijden en uh, blijf ik het combineren met het wegwielrennen. En uh, nou ja, voorlopig uh, nou, ben ik natuurlijk erg blij dat Lars van der Haar is een echte veldrijder is. Ja. En uh, ik hoop dat die jongeren ook straks uh, blijven veldrijden. Ja, wat dat betreft kan het ook goed doen hè? Uh, als er natuurlijk iemand is die echt goed is in het veldrijden en een goed voorbeeld is. Ja, zeker, absoluut. Maar goed, aan de andere kant is Lars Boom is natuurlijk een, ja. dan niet echt een, een goed voorbeeld daarvoor. Maar ja, dat was natuurlijk een uitstekende veldrijder. Uh, is in alle drie de categorieën ook wereldkampioen geworden. En, uh, maar, maar goed, uh, ik hoop toch dat die jongeren ook zien dat, uh, dat veldrijden ook een geweldige sport is. En dat dat uh, ook heel veel mogelijkheden biedt. Ja, En dan was er bij de belofte natuurlijk ook nog een verrassing. Mike Teunissen, die kampioen werd en ja, de Belg, toch ja, de favoriete Belg, Bosman, aftroefde. Ja, ja, inderdaad. Uh, dat was natuurlijk misschien wel de meest spannende wedstrijd. Ook, ook voor ons. Hè, omdat het uh, ja, hele jaar uh, zijn we eigenlijk aan elkaar gewaagd. Hè, de Belgen tegenover de Nederlanders. En uh, Mike heeft wel een aantal keren laten zien... Hè, dat hij... Ja, ook bij de favorieten hoorden. Ja. Hij is niet voor niks ook een Europees kampioen geworden. Maar ja, het moet dan toch allemaal gebeuren op zo'n WK. En, uh, ja, Bosmans was al de, ja, de superfavoriet, laten we het zo stellen. En dat hij het uiteindelijk doet, ja, dat is ja. geweldig. En, ja. en, en Lars van der Haar had daar ook nog mee kunnen doen. Hè? Mogen doen. Ja, ja zeker. Want uh, Lars heeft voor dit jaar dispensatie en uh, is een jaar eerder overgestapt naar de elite categorie. Nou, uh, heb je zoveel medailles, uh, hoe moet het nu verder? Ga je bijna afvragen, want je kan, je kan het bijna niet beter doen. Nee, het, het kan bijna niet beter. Uiteindelijk de, de, het unieke zou zijn om vier uh, WK's te halen. <lacht> maar, uh, maar goed, dat, uh, dat zal niet eenvoudig zijn. Maar uh, goed, we werken verder om uh, ook in de elite-categorie... Uh, mee te doen om de prijzen. En uh, ja, hopelijk lukt dat op termijn. Ja, tot slot Johan, alles is verplaatst van uh, vandaag. Althans, veel is verplaatst van vandaag naar gisteren. Ja. Uh, en dat is terecht gebleken, hè? Ja, absoluut. Uh, want als je nu kijkt naar de Ohio River, hè, de Ohio Rivier, dan... Uh... Ja, is het, uh, het waterpeil zo wat twee meter gestegen. En uh, het onderste gedeelte van het parcours staat nu helemaal blank. Dus ja. daar had niet gefietst kunnen worden. Alle lof ja. dus voor de organisatie, dat ze dat goed hebben ingeschat. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, Johan Lammers, uh, zo meteen met een goed gemoed het vliegtuig in, hè, denk ik. En uh, dan zal het ja. vast wel een feestje zijn uh, als jullie thuiskomen. Ja, absoluut. Zeker weten. Oké. Okay. Ja. En Een heel goede reis en uh, tot snel. Dank je Bedankt, Dag. Johan Lammerts, Zeer succesvolle bondscoach van de Nederlandse veldrijders. Dan uh, naar een andere wintersport, een echte wintersport: het schaatsen. Er waren nog drie tickets te verdienen voor het WK Allround. Over twee weken al in Hamar. En ze gingen alle drie naar de ploeg van Jan van Veen. Koen Verwij, Rens Rotteveel en Lotte van Beek waren de grote winnaars van de selectiewedstrijd. Die werd verreden in Groningen vandaag. Een reportage van Sebastian Timmerman. Het was grauw en grijs in Kardingen. Weinig publiek, bijna alleen familieleden. En uiteindelijk de meeste felicitaties voor één coach. Jan van Veen stond niet voor het eerst dit seizoen met een gebalde vuist toen de 1500 meters waren verreden. Want Verwij, Rottevel en Van Beek rijden dus allemaal voor zijn team. En dus is Van Veen... Opgelucht. Kijk, uh, het is niet een heel erg uh, fantastische zeer van wedstrijd. Maar uh, daar komen we er niet voor. We komen gewoon om die plekken te pakken. En, uh... Nou, er zijn wel een aantal, aantal andere kanshebbers. En uh, als je er dan 3-3 uh, uh, pakt, uh, ja, dan ben ik wel blij. Maar de heren wint Koen Verwij de 5 kilometer gisteren en vandaag de 1500 meter. Daar hoefde de rekenmachine dus niet aan te pas te komen. Ja, ik wist altijd uh, wel als ik op deze maand gewoon in de buurt bleef bij die jongens. Want dat is niet echt mijn ijs, Dat ik dan gewoon uh, goede zaak kon doen op de 1500 ik zag die jongens voor mij rijden, 1500. En, uh, nou, ik zag de tijd, dus ik dacht, nou, die is binnen. Dat dacht ik voor de stad al. Ik deed naar mijn vader en een seintje van uh, binnen. Maar, uh, gewoon een mooi 1500 meter gereden. Niet al te veel uh, energie verbruikt of wat dan ook. Ik deed gewoon de eerste, handje, de eerste rondje handjes op de rug en uh, dat was top. Op het NK ging je hard onderuit. Dat uh, betekende dat je heel de maand januari moest toekijken. Hoe was dat voor je die maand? Ah, het was een beetje een chaotische maand, want uh, was na mijn vallen in k was ik uh, ziek geworden. En uh, toen ging ik nog voor het Nederlands kampioenschap sprint hier zo in Groningen. Mijn lichaam was goed fit en een uh, beetje weer goed hersteld van ziek zijn, maar toen trapte ik uh, in mijn enkel. En eigenlijk daarvan heb ik uh, twee weken toch wel echt uh, volledig moeten herstellen om helemaal niks te mogen doen. En uh, nou, ik zat in Colobo trainingskamp en... Uh, Vanwege die wond uh, dacht ik al, ik al eerder kon trainen, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus ik heb eigenlijk uh, mezelf een beetje zitten opeten. Want uh, ja, je wilt toch trainen. Die andere scene zitten zelfs in de zon om hun conditie wat aan te scherpen. En ik kon niks doen. Ja, dat, uh, dat voelt een beetje... Uh, ja, dat je... je ik, ik had mezelf gewoon op. Waar denk je dan uh, dat je staat in het internationale veld over twee weken? Uh, ik, uh, ik hoop dat ik nog eventjes uh, tijd heb om te groeien. nog een beetje... Uh, een beetje wedstrijdritme, snelheid op te doen. 500 meter lopen al aardig. Uh, constant, ik hoop de, op, de, op die val na. Maar voor de rest hoop ik dat ik uh, ja, toch al podiumplekken weer kan aantikken. En, uh, we gaan zien hoe mijn 5 kilometer na dag 1 is op het Oraan Kampioenschap. En uh, dan daarvan kunnen we weer een, uh, een gokje wagen op de 510. Verwij dus met Rens Rotterveel de laatste twee tickets bij de heren. Sven Kramer en Jan Blokhuizen waren al zeker. Bij de vrouwen was er nog maar één ticket te verdelen. Irene Wuest, Linda de Vries en Diana Valkenburg waren al zeker. En daar komt Lotte van Beek bij. 21 jaar, uit Zwolle, oud-wereldkampioen junioren en in Hamar debutant. Ja, drie kilometer gisteren was fantastisch. Daar was ik heel blij mee. Het was eindelijk een keer dat ik dacht, van, zie je wel dat ik de drie kilometer ook kan. En deze 1500 meter was echt een hele slechte. Maar dat is genoeg, dus uh, we zijn helemaal blij. Ja, we kennen jou vooral natuurlijk als middellange afstandspecialiste. Dus wat, wat kun jij als allrounder? Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ik denk dat daar uh, ja, nog wel een heleboel kansen voor me liggen. Ook voor het voordeel heb ik dat ik 500 meter wel goed in de benen heb. Ja, en de 3 kilometer, die, uh, die lukt me af en toe wel en af en toe niet. En uh, de laatste nu ging goed. Dus met dat goede gevoel gaan we een 3 kilometer rijden op het WK. En uh, ja, mijn PR staat al een tijdje, dus dat is absoluut een doel. En dan gaan we zien uh, hoe ver ik ermee kom. Het wordt repeterend, de slotvragen aan Jan van Veen. Want het einde van het seizoen begint te naderen. En een hoofdsponsor voor zijn ploeg is er nog steeds niet. Nou, er is nog niet getekend, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn al wat lijntjes, er zijn wel gesprekken gaande. En uh, ja, ik, ik blijf zelfs dat 1 voor 12 gewoon goede hoop houden. Want 12 uur komt dichterbij. Klopt. Dus, dus, maar, maar zelfs is 1 voor 12 dan nog, uh, heb je goede hoop. Maar hoe concreet is, is het nu op dit moment? Ja, er zijn gesprekken gaande en dat is het een wat concreet is. Uh, ik kan niet zeggen of ze gaan tekenen of, of ze het gaan doen. Maar, maar zolang die er zijn uh, en zolang de richting half februari zicht is, is op, op daadwerkelijk een sponsor, uh, dan ben ik, ben ik blij. En, uh, en als die er niet is en zit en dan is helemaal niks meer uh, voor handen. Ja, dan mogen we kijken of we daarna gaan doen. Wat was ook alweer de deadline? Ja, ah, je moet een beetje rond het WK-round een, een beetje helderheid hebben over, over hoe het, over het Olympische zondag gaat zien. Gaat er in ieder geval met drie man mee heen. Dus dat is een mooie PR-campagne. Nou, dat is niet verkeerd. Het is beter dat je er wel bent dan dat je er niet bent. Op zoek naar een sponsor nog steeds. ondanks al die prachtige prestaties. Jan van Veen nog twee weken heeft hij dus naar eigen zeggen. Dan is het de WK Allround in Hamar. Over ruim anderhalf uur al gaat het echt beginnen. 150 miljoen Amerikanen zitten er klaar voor. ...voor de 47ste Super Bowl. Die wedstrijd gaat tussen de Baltimore Ravens en de San Francisco 49ers... ...en dus ook tussen de twee coaches, en dat zijn broers... ...John en Jim Harbaugh. De Amerikaanse televisiezenders raken er niet over uitgesproken. Brothers have never been head coaches of opposing teams in the big game. I'd like to think when you look at those two teams... ...you're looking at mirror images of two football teams. I'd like to think that. And it's going to be a great football game, and he's a great football coach. It's no surprise... Both mannen waren born to hier here. zijn. Their father, Jack Harbaugh, coached high school and college for more than 40 years. I think one onze about our, our family altijd that we're always passionate about what we do. Older brother John started his NFL coaching career with the Ravens in 2008. Ja, dan uh, gaat er eentje van die twee winnen natuurlijk van die boers Harbaugh en uh, daar kijken dus 150 miljoen Amerikanen naar, maar ook heel veel meer mensen nog over de hele wereld. Onder andere door onze commentator Jeroen Elshoff, die u misschien goed kent van het voetbal, maar ook helemaal gek is van uh, dit spel, hè Jeroen? Ja, liefhebber, uh, geen kenner hoor, want uh, het, het, het, het is een dusdanig ingewikkeld spel, ook als het gaat om de diepgang, dat ik uh, ook lang niet alles uh, zie. Maar ik ben er wel gek op, ja. Het ja. Is, ik, ik vind het een geweldig sport. Uh, de vraag is, waar ga je dit eigenlijk kijken, hè, Jeroen? Want het is voor mij niet iets dat je in je eentje moet zien uh, alleen voor de buis midden in de nacht. Nee, uh, nee, zeker niet. Nee, ik uh, Naast het, uh, mijn werk voor de NOS doe ik af en toe ook iets voor een website uh, van liefhebbers voor, voor, over deze sport. Um, en die geven een feestje in het centrum van Amsterdam, Sport Amerika, feestje. En dat gebeurt op het uh, Rembrandtplein. Dus ik zit daar in een... Uh, ja, in een soort backpackerskroeg is het met ook allemaal Amerikanen... die in Amsterdam wonen, werken of op reis zijn. En die gaan dan ook allemaal daarheen. Ja, het is heel belangrijk. Het is, het, het is een, een gigantisch evenement. Een grote bestaat er niet, geloof ik, in de wereld. Um, maar er zit een interessant aspect aan, wat we net al even aanstipten. Die coaches, twee broers. Ja, dat is uniek natuurlijk. Ja, uh, ja John en Jim. De een is 49 en de andere is 50... De ene is uh, ja, twee jaar coach nu van uh, San Francisco, dat is Jim. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat San Francisco uh, ja, van een wat middelmatige ploeg ineens weer titelkandidaat is geworden. Omdat het een heel uh, groot tacticus is. En ook heel veel gedaan heeft aan de defense van San Francisco. Wat geluk heeft gehad met zijn quarterback dit jaar. Want de quarterback die vanavond gaat spelen, het spel bij San Francisco, heeft zijn kans gekregen. Eigenlijk omdat de andere quarterback die het ook goed deed, geblesseerd raakte. En, uh, een hersenschudding kreeg na tien wedstrijden. En toen zette die Keppernek erin, want zo heette deze jonge man, was, En die deed het zo goed dat hij uh, Jim Harbaugh naar de Superbowl heeft gebracht tegen zijn broer John, die al wat langer coach is, vier jaar, bij de Baltimore Ravens. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is hetzelfde als ja. uh, Erwin en Ronald Koeman als trainers in de Champions League uh, tegenover elkaar staan. Jim en John, en wie is dan de favoriet voor jou? Ja, dat is een beetje een duivelsvraag die je me stelt. Want uh, ik, ik, ik uh, ja, heb iets met de stad San Francisco. Ik ben ook voor de omkoopvloeg uit die stad. Uh, maar bij de Ravens speelt Ray Lewis. En uh, ja, dat, dat, is een, dat is een veteraan van 37 die uh, zijn allerlaatste wedstrijd gaat spelen en ik gun hem ook wel weer de Superbowl. Dus eigenlijk ben ik er nog niet uit. Oké, okay, uh, uh, ik beschouw je toch even als kenner, in ieder geval zeker in vergelijking met mij, uh, Jeroen. Um, als leek, waar moet ik, en, en de rest van Nederland die er toch wel eens een keertje willen meemaken, waar moet ik nou op letten zometeen als we naar die finale gaan kijken, de Superbowl? Nou ja, het, het, het mooiste voor uh, mensen die niet heel vaak naar de sport kijken, dat is denk ik toch... Uh, uh, wat meer aanspreekt is, is het werpen, het gooien van de quarterback over grotere afstanden, nou er zijn er twee waarvan de één iets beter wat dat betreft is dan de ander normaal gesproken dat is uh, Joe uh, Flacco, dat is de quarterback van de Ravens het is een, een geweldige quarterback, dat heeft hij ook al een tijd over zichzelf gezegd, maar hij is wel veel gecritiseerd geweest hij uh, heeft een geweldig arm en uh, ja, die kan vanavond zijn de moment pakken en uh, alle critici de mond snoeren. En dus die Kaepernick aan de andere kant, die uh, ook goed oog voor het spel Maar dat is een atletische jongen die ook heel veel kan lopen met de bal, snel is. Ja, en, en op die manier ruimte uh, ja, uh, innemen bij de tegenstander, ruimte pakken, dat, dat is een geweldige, geweldig om te, om te zien. En daarnaast, ja, de, ik noemde hem net al, Ray Lewis, dat is een beer van een man die met een uh, ingepakte rechterarm speelt... Die uh, moet zoveel mogelijk de spelverdeling van de tegenstander neerleggen als het even kan. Of in ieder geval de ja. tegenstander tegenhouden. En het grappige is, Jeroen, de eerste keer dat Ray Lewis in zijn profcarrière een quarterback neerlegde, in 1996. Uh, in zijn allereerste wedstrijd dus op het hoogste niveau. Dat is nu de coach van de San Francisco 49ers. Alles is weer rond. Jeroen, dankjewel. Rond. Veel plezier vanavond bij het kijken van de Super Bowl. Bijna het einde alweer van langs de lijn.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 Ja, Torstra neemt uh, de vrije trap die dus ontstond naar die hensbal van uh, Braafheid. En schept die bal vanaf de rechterkant het schafstopgebied in. En daar staat Bulthuis de linksachter En die kopt die bal achter Michailov. En een schitterende knal van buiten de 16 van Mertens. zorgt voor 6-0. Hier komt Sven Nijs, uh, geeft al kushandjes in de richting van het publiek. Als dat hem tenminste nog kan zien in de sneeuwjacht. En wat is die er blij mee die Sven Nijs. Malky. En die tikt er van heel dichtbij binnen. en Zo is het binnen de minuut 1-0. Daar is Lars van der Haar. Jongen, wat is die er blij mee? Ja, drie. Ik denk dat hij doelt op drie medailles op PK's. Twee keer goud bij de belofte. En nu dan brons bij de elite-renners. De uitslag is naverdood, want de wedstrijd is afgelopen. PSV wint afgetekend. Dik verdiend. Is heel veel beter dan Ado met 7-0. Het was weer een heerlijk sportweekend. Belangrijkste uitslag uit het buitenland nog. Wat betreft het voetbal. Barcelona speelde 1-1 gelijk tegen Valencia. Messi scoorde één keer uit de slagschop. Koploper staat met 9 punten voor op Atletico Madrid. En Engeland speelde City gelijk met 2-2 tegen Liverpool. Daar loopt United dus weer uit. En 1 uitstoot in Italië. AC Milan-Udinese 2-1. Twee hulppunt door. Mario Balotelli. Zo denkt Jo Jans met het oog. Fijne avond. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze hele week gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken.